Ja, dames en heren, jongens en meisjes, we zitten hier nu gezellig met uh, Gerrit van de Egelde. Hallo. Uh, vertel even Hi, nog, uh, wie je bent, wat je doet en uh, waar je, waarom je uh, dit bent begonnen. Zoals je misschien kunt zien, ik weet niet of het beeld scherp is, maar uh, ben ik ondertussen de 60 gepasseerd. Dus ik ben een beetje uh, uh, achterover aan het leunen en uh, kijk naar uh, uh, wat er gebeurt op uh, de wereld en hou me bezig met uh, de dingen die ik uh, die ik belangrijk vind. En uh, ik ben uh, van origine uh, geoloog, bomenkundige... aan uh, de Landbouwuniversiteit Universiteit van Wageningen. Maar dat is al heel lang geleden dus. Uh, maar van daaruit uh, ben ik langzaam toch steeds meer... Uh, richting wiskunde uh, gaan schuiven. Uh, vooral gedreven door uh, uh, dat de automatisering een opkomst was. Uh, voor mijn tijd was het uh, pons, machines en dat soort zaken... En langzaam begonnen de eerste laptopjes, uh, ja goed, de, de, de um, Commodore 64's en dergelijke hè, voor, het, voor het publiek. Uh, in, uh, en Microsoft kwam op de markt met zijn spullen. Dus uh, dat is de tijd waar, uh, waar het allemaal begon. En langzaam werd je toen toch wel gedreven in wat uh, het uh, midden van de stroom leek te zijn. He, dus uh, vanuit geologie werd het uh, geografische informatieverwerking, geostatistiek. Uh, dat kon je allemaal heel mooi uh, realiseren en modellen meemaken. Uh, heel veel data uh, is daar sprake van die je kon verwerken. En vandaar uh, ben ik nog meer het midden van de stroom gaan opzoeken en kwam ik op uh, supervisory control data acquisitie bij een uh, bedrijf dat heette data, software sciences destijds. Uh, echt een ontzettend uitdagende automatisering. Uh, ik heb nog meegewerkt aan de megabit chip factory van, van Philips in het uh, Natlab. Om de stofvrije ruimtes te waken uh, en, en dat soort zaken. Uh, vervolgens ben ik overgestapt naar een groot Amerikaans bedrijf. Eigenlijk nummer twee van de wereld destijds. Na IBM Digital Equipment. Daar heb ik nog even uh, verder gewerkt aan real-time automatisering. Maar het midden van de stroom opzoekend weer... Uh, kwam ik op uh, conversiebusiness uit eigenlijk. Want uh, op het moment dat je uh, hardware verkoopt, grote machines, uh, moet je, uh, ja, verkoop je de machines en snelheid en nieuwe, nieuwe technologie. Uh, maar de bestaande software, uh, daar werd altijd, uh, uh, ja, dat, dat was een bottleneck eigenlijk. Dus hoe garandeer je dat, uh, dat je, ja, feitelijk uh, uh, voer je een harttransplantatie uit, op het moment dat je uh, nieuwe hardware aanbiedt... Uh, en die harttransplantatie uh, betekent dat de software moet door blijven draaien. Ja, dus de conversiebusiness had daar betrekking op. Heel uh, diepgravende uh, zaken. En een van de zaken die ik uh, uh, verantwoordelijk voor was... was bijvoorbeeld uh, de verandering van het, uh, uh, het hart van de Nederlandse optiebeurs. Uh, dat was toen deze Data General uh, Hardware... Uh, een, een aquarium van uh, 20 bij 20 uh, meter. En uh, dat is teruggebracht naar één, een footprint van 1 vierkante meter. En uh, dat soort zaken. En daarna, uh, ja, het is de automatisering gebleven. Het midden van de stroom, uh, altijd. En uh, dat is gegaan naar um, Enterprise Resource Management, uh, Internet Intelligence. Uh, maar dat vanuit een, uh, een eigen bedrijf. En uh, daar hou ik me al 20, 25 jaar mee bezig. En nu is het uh, niet, niet per se welletjes. Er zijn hele leuke uitdagingen. Crypto is daar toch wel nummer 1 van, ja. ja. In het kort? Nou ja, zo ja, kort was het niet eens. Het ja, is ja. nou, wel een indrukwekkende cv, maar hoe, uh, toen kwam crypto op je pad. Maar hoe, uh, hoe lang zit je er al in dan? Het ja. punt is... Al uh, uitgebreid in uh, crypto zat voordat Bitcoin überhaupt op de markt kwam. Uh, met name, um, uh, wat een van de, mijn aangrijpingspunten, en daar heb ik ook een product over voor geschreven. Dat heette Ucrypt, uh, was uh, het, het versturen van e-mail over internet. Uh, het probleem is uh, daarbij dat uh, op het moment dat je mail verstuurt, de, het initiatief van het versturen van mail ligt bij de verzender. Maar het initiatief van, initiatief van versleutelen ligt bij de ontvanger. En eh, dat klinkt raar, maar op het moment dat je e-mail versleuteld wil versturen... of op het moment dat je iets wil versleutelen... Eh, heb je de public key nodig van de ontvanger. Eh, dat werkt bij Bitcoin ook zo. Hè? Dus, eh, en, eh, het probleem bij e-mail is dat de ontvanger eigenlijk nooit zo... Uh, ja, die, die verantwoordelijkheid kan nemen, bij e-mail tenminste, omdat uh, alleen de verzender weet hoe vertrouwelijk de informatie is die hij verzendt. Dus daar is een conflict of interest. Dus ik had een, uh, een product gebouwd die dat uh, oploste. Maar uh, ik, nou, ik, ik werk vanuit een, een, toch wel een beetje een ivoren toren. Ik heb altijd mensen nodig die die producten verkopen. En dit was wat moeilijk aan de man te brengen, om zo maar te zeggen. Dus, uh, maar ik was echt ik met kan het enigszins wel, be wel begrijpen. Ja, ja, ja. <laughs> want, want als ik er nu zo naar luister, dan sta ik er al helemaal niet bij stil. Dat als ik een mailtje verstuur dat er iets met encryptie onderweg gebeurt. Dan denk ik, ja, nou, dat stuur je, je door, een drinken. door een tunneltje met twee muren eromheen. En, uh, en aan de andere kant komt het uit dat tunneltje. Ja, ja maar zo. dit is niet e uh, Wat met e-mail gebeurt, is dat het onversleuteld wordt verstuurd. Er zijn tegenwoordig uh, wel, uh, wel oplossingen voor, voor het onversleutel versturen, versturen. Maar het komt aan bij een tussenpartij en het gaat van, van hop naar hop uh, onversleuteld. Uh, dus de tussenpartij kan jouw mail openen en lezen. En dat doen ze dus ook uh, als je mij vraagt. Um, en uh, ja, dat is een hele rare situatie. Niemand staat er bij stil mee, klopt. Heel raar. Maar, dit, maar er zijn wel een soort van bedrijven die dat wat ondervangen, toch? Ik bijvoorbeeld, bijvoorbeeld Trema of, of Signal of zo, die zijn daar wel mee bezig, dacht ik. Ja, ja, maar dan ben je dus aan beide kanten actief met die problematiek bezig. He, dus uh, aan de en aan de kant. En nu is het probleem min of meer opgelost, want uh, Telegram, we noemen alles uh, kan versleuteld worden. Als je er maar van bewust bent. He, dus uh, dat is wat minder opportun, maar ik was uh, ruim voor bitcoin... Uitgebreid met die technologie bezig. En zo stuit ik ook op, uh, oh, ja. uh, op de eerste initiatieven. Dus dat is uh, dat is een heel vroeg staan. Ja. Zat dus je ook bij de cyberfunk? Ik de, heb eigenlijk helemaal die link oh. nooit zo gelegd dat, dat oh, sorry. De, tussen, tussen zeg maar uh, encryptie van berichten aan de ene kant en cryptovaluta aan de andere kant, waar kennelijk gewoon co bijna compleet dezelfde technologie achter zit. Ja, ja. dezelfde technologie. En uh, kijk, encryptie is natuurlijk al iets wat uh, sinds Enigma uh, uh, uh, redelijk, uh, redelijk in beeld is gekomen. Uh, he, de vleesde in de Tweede Wereldoorlog en dergelijke. Maar ook daarvoor zijn, uh, zijn daar, uh, was dat een wetenschap gewoon. En, uh, het is heel bijzonder. Ik heb, vroeger was ik daar ook wel redelijk door uh, gebiologeerd, toen je met onzichtbare inkt... Iets op papiertje kon schrijven, zodat een ander het kon die wist dat dat zo was. Ja, dus dat, zijn, uh, dat is boeiend. En, uh, je moet stukken in je leven hebben die, die geheim zijn. Dat is spannend. Dat is, uh, dat is, uh, dat is boeiend. En met uh, de computer kun je dat heel makkelijk realiseren. Maar even naar de, naar de e heb jij de e-gulden bedacht of is, was het dan een bestaand project? De e-gulden e is uh, in het leven gebracht door. Ja, we weten niet precies wie, want die lui die zijn, uh, die wilden per se anoniem blijven. Zatels.nl. Uh, ja, nou, je kunt dat zeggen, maar uh, het blijft speculeren. Want op het moment dat iemand uh, anoniem wil blijven, dan is dat vrij goed recht. Waarom niet? En uh, je kunt wel mensen aanwijzen en willen weten wie het was. Uh, voor mij uh, zijn het een groep studenten geweest. Luister, het aanmaken van de blockchain en het aansteken van de blockchain is niet zo ingewikkeld. Uh, destijds was dat ingewikkelder dan uh, een jaar daarna bijvoorbeeld. Toen kon je gewoon van een halve bitcoin een, een, een, een schone uh, nieuwe blockchain kopen, wij spreken. Dan nog moest je dat uh, een, een beetje kunnen onthouden. Maar in de tijd van die studenten was het best wel een, een operatie. Er was ook een, een, een uh, voordat e gulden in uh, leven kwam, een, een redelijke battle uh, uh, aan de hand met uh, bijvoorbeeld uh, GuldeCoin. Uh, wie, het, wie het eerste zou, zou zijn. En uh, dat, daar werd er in forums ook op uh, gespeculeerd en, uh, en uh, op gezinspeeld. Maar... Um, die studenten laten we het zo maar noemen, die, uh, die zijn ermee begonnen. Die hebben daar een hoop mediaspectakel voor uh, mee, mee gerealiseerd. Uh, toen uh, vond ik dat een heel leuk initiatief. Ik heb daar wat in geïnvesteerd, een klein beetje. En uh, toen uh, uh, ben ik ook, ik heb in, in de begintijd uh, in een, in een rotvaart uh, op basis van. Uh, een, een, een beloning die Yoshi uit, uh, uitloofde, uh, van, van iets van uh, drie, 3000 EVL of zo. Uh, een, een blok Explorer gebouwd op de E-gulden. En dan konden we heel mooi in de gaten houden wat, uh, uh, wat die, uh, die oprichters aan het uitspoken waren. Met name met betrekking tot de, uh, dat stukje Pre-Mine. Uh, wat ze bestemd hadden om uit te delen aan de Nederlandse bevolking. En uh, wat uiteindelijk uh, toch een stuk uh, van de marketing meegedaan is. Uh, de verdere ontwikkeling van, van e-gulden in de prille beginperiode. Uh, daar is op zich niks mis mee. Maar uh, ja, je moet dat wel, uh, daar wel eerlijk over zijn. En, uh, uh, de, de, de belofte en wat mij betreft de insteek om erin te investeren was. Uh, de pre wordt uitgedeeld aan Nederlanders. En uh, niet op de markt uh, gegooid. He, dan, uh, de, het belang van, van uh, een nieuwe blockchain is eigenlijk... dat die zo breed mogelijk... en zeker op het moment dat het community coin is... zo breed mogelijk of die community verdeeld wordt... Um, om daarna het economische spel te kunnen spelen. He, dus uh, betalen en ontvangen. Uh, op het moment dat het bij een paar, uh, paar jongens blijft liggen... Uh, ja... Of op de markt gegooid wordt. Dan is het uh, net uh, ja, degene die het uh, voor een relatief lage prijs op kan kopen op die markt. Uh, die er relatief veel hebben. En dan is het moeilijker om het in het economische spel uh, te betrekken. En uh, ja, ook omdat die waarde, uh, de totale uh, kapitalisatie van Egel. Ja, hij staat nu iets op iets van een miljoen of zo. Maar uh, ja, daar kun je geen economie bij bedrijven. Um, maar uh, ook, er, is, er is niemand die het, die het wil ontvangen... winkeliers begrijpen het nog niet... dus daar uh, hebben we in het begin ook helemaal niet op, uh, op gezinspeeld. we hebben gezinspeeld op... Uh, ja, we zeg ik... Uh, die jongens die daarmee begonnen... Uh, die, uh, dat werd gewoon te zwaar voor ze... het lukte ze niet om de Nederlander te bereiken... ongeveer 3000 man, dat wel... en dat zijn uh, net zoiets als jullie, jouw volgers, uh, Johan... Uh, wie kijkt er nou naar Radio? Ja, dat is een kleine groep. En hoe word je groter? Uh, ja, dat is toch gewoon door, uh, door aan te spreken. En uh, ja. marketen en uh, op die manier te groeien. Kijk, uh, ik heb nu een groep van, uh, van een paar honderd man die luisteren. Omdat we over dingen praten die hun interesseert. Maar zodra je een hele grote groep wil gaan bereiken. Ja, dan moet je met kattenfilmpjes en uh, voetbal. En uh, dat, over dat soort dingen gaan hebben. Dus uh, jaag je oorspronkelijke groep weg. Maar je doet het wel voor die grote groep. Ja, want dat is, uh, dat is je insteek. Je, uh, je inzet is niet uh, beperkt om uh, die kleine groep uh, een, een beter leven te gunnen. Uh, dat is omdat je vindt dat het de wereld beter moet worden of iets dergelijks. Ja, dus, uh, dus je zult uiteindelijk toch uh, ja. Uh, uh, ...de grote groep moeten bereiken. Ja, ik denk dan, dan moet je het heel simpel maken... ...dat bijvoorbeeld mijn, uh, mijn moeder van uh, 70 plus... ...die moet het kunnen begrijpen. En voor haar is een uh, bitcoin transactie doen heel ingewikkeld. Dat, uh, dan moet ze mij bellen om te vragen hoe dat moet... ...en uh, dan leg ik het eruit... ...en de volgende dag is het weer vergeten. Ja. Dus uh, ja... Nou ja, dat klopt. Het is, ja, het, is um... een beetje, het is ook een beetje de uitdaging die we hebben als Nederlandse munt. De demografie van Nederland is zo dat de meeste mensen ouder zijn dan veertig. Uh, die mensen hebben het geld, want die werken al hun halve leven. En de jonge mensen, voor wie dat het gebruik van een EFL wat eenvoudiger is dan jouw oma... Ja, die hebben de centen nog niet. Dus die uh, willen misschien wel graag meedoen, maar die hebben nog geen... Uh, Werk uh, verricht in hun leven en dus bijna geen geld. En dat is een beetje maar, het, het probleem. Tenminste, ja. Maar dit, dit, zeg maar, dit verhaal van de, dat het niet eenvoudig genoeg is, dat merk ik bij heel erg veel crypto's. Ik probeer dus, nou ja, nu zijn we een tijdje over crypto's aan het praten binnen Vrijheid Radio. En ik dacht, jongens, dan laat ik nou eens kijken of mij dat gaat lukken. Hè? Dus ik zat eerst al op een Monero wallet en de wallet blijkt dan niet de plek te zijn waar ik kan minen. Dat is alweer wat anders. Dus ik probeerde ik te minen op mijn computer en dan zegt hij weer dat er een foutmelding is omdat hij een of de geheugenbestanden niet kan vinden. Dus het is inderdaad niet altijd zo simpel. Terwijl Er is zoveel software waar je, waar je gewoon een paar klikjes kan doen en dan denk ik nou nu is het geregeld. Maar bij crypto werkt dat kennelijk niet zo. Ah, het is sowieso Als jij een crypto gaat minen ben je met een heel ander iets bezig als dat je het gebruikt. He, ik heb hier op mijn telefoon een Koinomi wallet. En daarmee kan ik met een pincode het heel eenvoudig versturen. Daar hoef ik echt niet voor te begrijpen hoe dat een cryptomunt in elkaar zit. Maar het is de angst die mensen tegenhoudt. En, en het onbekende. En, en was ik ja, in ja, Nederland. Dus wel dat I gulden dat ook datzelfde heeft. Ja, ik heb net een tweet op uh, Twitter mijn interactie met. Uh, iemand en die heet de gewone man. Gewone man, En uh, die vraagt mij nu... En hoe kan ik dan mijn gekochte EVL weer verkopen? Uh, dat is één aspect. Uh, maar uh, wat ik dan antwoord is... Uh, nou, ik zeg, ik zeg tegen hem... Uh, en ik weet dat, dat hij daar niet, uh, niet meer uit de voeten kan. Uh, met geld, geld moet je toch niet, uh, is toch niet iets om te verkopen. Geld is iets om mee te kopen... Ja, dan vervolgens dan, dan, uh, haakt hij uh, helemaal van slag, want uh, hij heeft waarschijnlijk een, een stelletje Vels, die waar hij vanaf wil. Uh, maar er zitten zoveel aspecten aan economie en al die aspecten die worden teruggelegd naar uh, de, de, de kleine houvasjes die iedereen heeft. En dan mis je het grote, grote verhaal. He, dus uh, je, je moet bijna nu, uh, je probleem uh, uh, is uh, uh, het, het, het bedienen, maar het echte probleem is de economie. Hoe integreer je dat in een, in een, uh, een maatschappelijke omgeving en hoe laat je mensen ermee omgaan? Mensen willen nu kopen, uh, uh, speculeren en verkopen om daar vervolgens winst mee te maken. Maar daar is cryptocurrency ja. ook niet voor bedoeld. Nee. Dat is gewoon zo. Nee. En dat zijn voor individuen zoals voor, zoals Yoshi. Uh, die zijn die zijn. Uh, kijk, op het moment dat je je op de beurs beweegt, bijvoorbeeld, of je beweegt je in de in de de mining sfeer, dan moet je daar specialist in zijn. Uh, dat is niet voor de gewone man. Excuseer. Uh, de prijsbepaling gebeurt op de beurs door uh, de interactie tussen de verschillende coins, die worden op elkaar aangesloten. En die beurshandelaar die uh, ziet de mogelijkheid om bijvoorbeeld EVL te kopen op een goedkoop moment. Om dat vervolgens in de markt te brengen, op het moment dat daar, hij uh, daar daar voorzieningen voor heeft. En zo, uh, er zijn een financieel specialist. Die, uh, zo zit de wereld nu ook in elkaar. De de, uh, Wall Street functies leg je ook niet bij de gewone man neer dat snap dat ik heel goed en dan vervolgens is dan, de vraag, dan van de vraag als dit een, als dit een, een soort van valuta luis, zou moeten zijn of zo zou, zou, zou moeten frugeren dan, dan, dan, dan, dan moet het ook eenvoudig zijn voor de gewone de man om te gebruiken en te weten hoe die dat moet doen. Ja. Misschien dat ik nog even een uh, ezelbruggetje moet leggen. Want ik was gebleven bij uh, hoe dat ik aan E-Gulden ben. Uh, daar, daar terecht ben gekomen. Ja. Uh, maar wat uh, daar nog bij hoort. Is dat die uh, studenten tussen aanhalingstekens. Uh, uh, ja, die, die trokken het niet meer. De examenperiode, dat soort zaken. Uh, en die hebben aan de community gevraagd. Uh, Jullie moeten het overnemen. En eigenlijk hebben die dat... Uh, dat product in de, de community gekwakt. Mensen die er een, een beetje verstand van hadden. Er is steek, mensen steek je vinger op als je, uh, als, je, uh, als je het wil hebben, bij wijze van spreken. De verantwoordelijkheid voor ego. En uh, ik herinner me nog als de dag van gisteren dat we in, uh, ik weet niet meer of het bastion was of iets dergelijks, maar uh, een, uh, een wegrestaurant uh, hadden afgesproken met uh, de community. En we zagen wel wie er kwam opdagen met ons doel om een stichting op te richten. En, uh, uh, toevallig was, uh, is, is Joshi een Bredana en ik ook. Dus ik had van tevoren met hem afgesproken en hem, uh, op sleetouw genomen naar, eh, uh, naar dat wegrestaurant. En warempel, er was nog iemand. En nog iemand. En nog iemand. En nog iemand. Mm. Dus, um, er waren, een, uh, ja, een stuk of zeven man. En, uh, daar hebben we het besloten. Van, nou, wij nemen de verantwoordelijkheid. Ik denk, we denken dat we het kunnen. Um, uh, en uh, we hebben besloten om een stichting op te richten op dat moment en dus dat is, uh, we hebben eigenlijk het stokje overgenomen uh, we wisten niet zeker of dat we überhaupt uh, nog iets met de pre zouden kunnen of dat er nog wat van over was uh, dus dat was uh, op, op hoop van zegen uh, dat, uh, dat, dat er zoveel dat dat toch... mogelijk over was om uh, mee te doen want dat zagen we echt als een, een mandaat voor de stichting het bevriezen van uh, de pre-mine om, om daar uh, dingen mee te kopen in de markt uh, en uh, uh, ja, ervoor te zorgen dat het aan zoveel mogelijk Nederlands zou worden uitgedeeld. En uh, het andere mandaat is en blijft de, de, de, de sleutels die nodig zijn om überhaupt aan de stofwet te kunnen komen. Maar ook de, de, de sleutels voor de website die er lag. En, en dat soort zaken. Dus uh, dat is maar beperkt overgedragen allemaal. Maar uh, we hebben geroeid met de die we hadden. Uh, maar uh, vanuit de markt uh, hebben we eigenlijk alles georven als stichting. En uh, daar hebben we het mee moeten doen. Dus uh, dat, dat is nog even uh, de brug tussen de oorspronkelijke oprichters. Want dat was een vraag die ik nu pas helemaal beantwoord heb. En, uh, en onze positie. Dus ik ben geen... Uh, Oprichter, helemaal niet. Uh, ik weet niet eens wie het zijn. Uh, Josje denkt uh, uh, mensen te kunnen aanwijzen. Uh, ik weet, denk ik ook wel, maar goed, uh, zo zit het in elkaar. Ja, en wat is er in de zes jaar allemaal gebeurd eigenlijk? Uh, je, je hebt wel een, heel, een hele community opgebouwd. Uh, je hebt bijvoorbeeld. Uh, ik kan mezelf nog herinneren, want ik heb er ook aan meegedaan dat je dan een wallet moest draaien en dan kreeg je als beloning ook e dus. En uh, Ja, vertel ja. daar eens over. Uh, ja, nou uh, weet je, het is oorlog geweest. Mm. Het zijn ontzettend spannende jaren geweest. En en er nog is, steeds, het is een valutaoorlog die we nog steeds voelen, iedere dag. En maar op het niveau van crypto. Dus het is geen oorlog tegen... Uh, nou ja, nee laten we zeggen, dat is toch een beetje de buitenwereld. De, de media kritiek uh, die, er, die er is. Dus dat betrek ik nauwelijks op het, uh, het oorlogsaspect. Maar de concurrentie... Uh, de, uh, uh, het het scam gebeuren uh, rond crypto, de oplichting, de uh, uh, voorzieningen, het, uh, uh, een hele belangrijke uh, uh, uh, tegenwerking wat mij betreft is het, uh, het feit dat het voor uh, andere dingen gebruikt werd dan voor communities. Dat zijn de geld, het, werd, uh, het werden gewoon aandelen uh, via de ICO wereld. Wat uh, technisch natuurlijk ook helemaal niets, niets voorstelt. Ik doe, dat is een druk op de knop en dan heb je er weer één. Uh, en uh, de, uh, uh, ja, we hebben eigenlijk uh, twee hele zware tegenwerkingen gehad. Eén is de, de macht van het geld. Dus iemand die in uh, staat is om te marketen. Uh, is, uh, uh, er hoeft verder niet in staat te zijn om een munt te, te herbergen, maar die kan een, een, nu een munt uh, uh, realiseren en met een marketingcampagne uh, aan de man brengen. Een soort aandeel, daar komt het op neer, hè, want bij aandelen moet het ook zo gebeuren, maar dan is de, de marketing lang gebeurd doordat het een bestaand bedrijf betreft die kapitaal nodig heeft. Um, maar ja, dat betekent dat al die community-initiatieven die er zijn geweest, en dat zijn er veel, het begon met Aurora Coin, weet je nog? Um, en uh, Eagle was daar vroeger in, maar ook PCTA Coin en, uh, en Cryptoskudo, uh, D-mark. Uh, um, uh, die zijn allemaal uh, in de vergetelheid geraakt of, of uh, uh, heel zwaar uh, onderuit gegaan, omdat ze die druk van dat kapitaal niet, niet aankonden. Mensen He, werden helemaal ondergesneeuwd. En dat is jammer, want dat is eigenlijk, eh, die communities, dat was eh, een verlengstuk van het bitcoin gedachtegoed. En, eh, eh, laten we zeggen, crypto geld bestemmen voor eh, ja, mensen met uh, gelijk uh, met, met affiniteit met elkaar. En de, de, de, het, het lokaal Uitrollen van een, een cryptomunt, hè, dus het, het betrekken op een land of een provincie, of Joost mag weten wat voor geografische eenheid, uh, dat is verschrikkelijk logisch. Uh, want um, je kunt. Um, je hebt altijd een. Um, uh, sprake van iemand die betaalt en iemand die ontvangt. Uh, het probleem ligt bij degene die, uh, die ontvangt, want die kan niet. Uh, die moet wel weten, die moet wel accepteren. Dus je moet van tevoren weten wat hij krijgt. En uh, dan is het ontzettend handig om naast Bitcoin en vooruit Litecoin en vooruit Monero dan ook nog uh, af te weten van duizend andere munten. He, dus uh, er zal altijd een, een beperkte hoeveelheid denominatie van geld zijn in een, in een omgeving. En een land daar waar we het mee doen. Uh, dat is een beperkte verzameling je kunt dat wel heel soepel omwisselen op de beurzen maar zoals ik net zei beurzen zijn uh, fragile uh, zaken waar we naartoe moeten en waar we van af moeten zijn beurzen zoals ze nu uh, gehanteerd worden door KYC besmette uh, ja, handelsplaatsen uh, we moeten uh, ervoor zorgen dat we onchain dus op de blockchain functionaliteit bieden om van de ene chain naar de andere te springen. En uh, ja. daar, daar ben ik zelf nu uh, hard, uh, hard voor aan het werk. Uh, nou, maar, de... Ja, goed, dat is uh, de, een van de dingen. Maar um, uh, laten we zo zeggen, we worden wel, ik noemde dus, uh, net het uh, woord oorlog. Uh, dat is wel de reden waarom we uh, niet uh, kunnen doen wat we willen doen. Omdat uh, het heel belangrijk is dat uh, zo'n zo uh, e-gulden overeind blijft. En nu uh, weten hoe dat uh, zo'n munt belaard wordt door... Uh, uh, op zich prima, want uh, dat uh, uh, maakt, uh, maakt het dat je je gaat verdedigen. En dat je nadenkt over hoe kun je het nog, meer, hoe het nog veiliger maken... Hoe kunnen we er nog meer voor zorgen om die munt na te overleven? He, dus dat, dat moet in het begin gebeuren. Dat moet solide zijn. En daarna kun je pas bezighouden met het, uh, het verlengen. Maar een van de eerste dingen uh, die, uh, die voorop stonden bij het ontwikkelen van de ego. Want je vroeg wat heb je de afgelopen zes jaar gedaan. Was hoe maken we het makkelijker voor de eindgebruiker. En uh, binnen een jaar hadden we een, uh, een app. Uh, wat we toen destijds tijds betitelden als een killer app. Want daar uh, was de Bitcoin community de hele tijd naar op zoek. Uh, om het makkelijker te maken. En de doelstelling van die app was. Hoe betaal ik iemand met e gulden uh, binnen een minuut. Die je er nooit van gehoord heeft. Dat is een beetje equivalent met. Ik trek mijn portemonnee. Ik vraag hoeveel ik moet betalen. Ik uh, uh, zoek de, de munten bij elkaar uh, om het totaal te laten kloppen. En geef het aan de, de winkelier die dan nog even controleert. Ja, dat is ongeveer één minuut. En dat hebben we gerealiseerd. Dus, uh, en dat hebben we ingepakt in een webapplicatie... Uh, die daar zes jaar, nou vijf jaar nu dus, uh, staat. En uh, door, uh, ja je kent hem wel uh, Johan, en, uh, maar uh, uh, EFL.nl... Ja, ja, ja. En uh, ja... Uh, Wist je dat er die er staat er uh, ook. voor de mobiele telefoon. Ja, maar, uh, ja, ja, ja, ja. hij draait op uh, Apple, hij draait op uh, Android. En, maar vergis je niet, hè? Wat is een app? Ik ben hem nu aan het zoeken, maar ik zie het, ik zie het niet. www.nl ja. <laughs> moet je bezoeken. En dan is dat de app. Oh, het is gewoon een webpagina. Oh, wacht even. Wacht even. Nee, het is een app. Oh. Uh, maar, uh, kijk, dat is. Een, uh, sorry, maar. Kijk, uh, ik ben programmeur. En ik vind hm? een app een. Uh, een, een stuk software. Okay. En op het moment dat je... Ja, ja. Uh, die, uh, die, uh, die, een interface biedt... tussen de eindgebruiker en een database... die ergens staat te draaien. Dat is de blockchain. Um, uh, die, die app... Uh, is een webpagina, maar op het moment dat je... een Chrome je hebt op je... Uh, um, uh, Apple heb je... een... Uh, uh, een uh, uh, Safari browser en je hebt op je uh, Android een uh, Chrome browser of Yoz, maar een Android browser heb je ook. Op het moment dat je daar intypt evl.nl of nog meer een shortcut, dan kom je rechtstreeks op de personen neer uit uh, 1, of 1 tot en met uh, 7 geloof ik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 uh, .evl.nl Dan kom je rechtstreeks in de wallet uit en uh, normaal ik, ik hoef alleen maar 1 in te typen dat ben ik en dan uh, bedien je de interface van die app. Okay, yeah, yeah. En dus je start gewoon op... of uh, je browser... je drukt op 1... en je zit in je app op dat moment... en je bedient je app. Okay, yeah, yeah. Op jouw smartphone. Start uh, ik snap, snap. hier. Oh, ja, ja, ja... ik heb 7.efl.nl inderdaad. Ja ja, okay, ja. Ja. Dus, uh, ja, ja. Dat is, ja, dat is een dat beetje... een dat, dat we in het begin bang waren... dat, uh, ja, dat we een hele grote... aanloop zouden krijgen... En uh, we hebben zeven servers op een rijtje gezet... om die, die load te kunnen verspreiden over 1 tot met zeven. Ja. Hè? Dus uh, de frontend server. En daarachter zit, uh, zit het backend gebeuren... wat weer op hele andere machines draait. En uh, zo hebben we ervoor gezorgd... dat we uh, 10.000 uh, transacties per seconde aankonden. Uh, dat is helemaal overkill. Maar je weet als ontwikkelaar niet precies... Uh, wat er gaat gebeuren. En het is leuk om die capability te hebben. Uh, maar de bottleneck was: kijk, dus een, een programmeur die in elkaar steekt, echt in een rotvaart. Ik ben daar drie, drie maanden hooguit mee bezig geweest om die app te maken. En uh, daarna is marketing aan de beurt hè, nee. om het in de markt te zetten. Maar marketing liet het afweten, laten we zo zeggen, de groep met geïnteresseerden, waren technisch geïnteresseerden had hadden de ballen verstand van marketing. Ik denk dat ik... dus is een beetje het meest verstand heb van marketing. Uh, vanuit het feit dat ik... Uh, natuurlijk twintig uh, jaar een uh, eigen bedrijf heb gehad... en daar het nodig aan moest doen. Maar... Um, ja, daar, daar strandt het. Want voor, om marketing te verrichten... heb je kapitaal nodig. Uh, dus je hebt geld nodig. Terwijl ons clubje, uh, wat best wel een redelijke club is... van, van uh, nou ja, ik, ik mag nu zeggen... 6.000 man... Um, uh, daar is geen kapitaal drive, dat zijn vrijwilligers en geen kapitaal om uh, de, een televisieuitzending te, uh, in te zetten bijvoorbeeld dat is er niet En uh, hmm. ja, ik zou dat ah, wel ik, kunnen ik, ik wil er losken. ook nog wel bij, bij zeggen dat het sentiment wat in EFL zit, doordat dus een deel van die pre op de markt is gekomen, is het eigenlijk voor ons binnen EFL niet mogelijk geweest om bijvoorbeeld een crowdfundingactie te starten, zoals Rijk Plasman honderden bitcoins van zijn community kreeg, omdat het hem gegund werd. Ja, zo is dat bij ons dus niet. Bij ons is het elke keer, oh, daar heb je ze weer met hun oplichting. Terwijl dat, dat onze erfenis is van iemand anders. Uh, maar ja, dat maakte het wel heel erg lastig om inderdaad, ja, wij om het... geld gaan vragen, dan ja. Sorry dat ik je onderbreek, Yoshi, maar dit is positief geweest, die strijd. Want uh, wat heeft het opgeleverd? Uh, wij werden verplicht om na te denken over wat is nou het verschil tussen hen en ons. En uh, dat geeft allemaal uh, een, een bijdrage aan ethische vraagstukken. Zaken uh, als dit doe je niet als ontwikkelaar, als, uh, als Bitcoin-verlengstuk. Ik bedoel, je zorgt dat je de ethiek van Bitcoin uh, heilig verklaart. En zet je vervolgens af tegen mensen die dat niet doen. En dat is een beetje de strijd tussen uh, gulden, uh, guldencoin en e-gulden e geweest. En dat dat uh, ja, uh, niet echt door een van beide partijen gewonnen kon worden. Nou ja, goed, je kunt aan Cap zien dat, uh, dat, dat gulden daar hoger is, uh, ligt maar uh, dat komt door ethische zaken waar wij ons, uh, ja sorry wij uh, ons niet aan willen branden je, uh, je gaat uh, uh, wat, wat zij gedaan hebben is, zij hebben ge, gevegeteerd op de crypto geld community wij hebben ons gericht op de Nederlandse community mensen die het nog niet begrepen uh, op het moment dat jij reclame gaat maken uh, binnen de crypto community, dan trek je dan zuig je uh, crypto geld aan funding uh, voor dus bitcoin feitelijk in ruil voor, voor gulden en met dat kapitaal wat je dan binnen haart kun je weer reclame en, en dat wat we gedaan hebben uitvoeren uh, by the way ook wel in de Nederlandse markt natuurlijk en maar op het moment dat je naar, naar gulden coin kijkt misschien moeten we er verder ook niet al te veel over hebben maar dan, uh, en je uh, uh, pretendeert het voor de Nederlandse community te doen uh, maar je uh, bent trots op je wereldwijde presence. Uh, je taalgebruik is Engels, als het maar enigszins kan. Uh, en dat soort zaken. Dat is ja, niet, helemaal, uh, niet helemaal ethisch wat ons betreft. Nou goed, dat hebben we, die, die, uh, die punten hebben we verzameld. En daarmee ontwikkelt zich nu heel langzaam een... Uh, een uh, ja, crypto cryptogeld ethiek wat doe je wel, wat doe je niet crypto geld is niet bedoeld voor uh, nee laten we zeggen community crypto geld is niet bedoeld voor uh, voor uh, identiteiten, dus voor bedrijven uh, die daar kapitaal mee willen vergaren dat moet je niet verwarren met community coins, dus eigenlijk um, een van de dingen die we heel of die, die ik in elk geval heel erg voorstond maar dat krijg ik voorlopig niet van de grond schat ik is een uh, community coin market cap. Uh, laten we ons, uh, onze krachten bundelen. Ik ben bijvoorbeeld naar, naar Portugal toegegaan... om uh, te praten met uh, de, de ontwikkelaars van de crypto escudo. En uh, heel schoorvoetend kwamen die tevoorschijn. Uh, bang voor, uh, voor alles en nog wat. Ik zat in een, in een hotel met ze aan tafel, dan kwamen ze binnen... Uh, ze, hij heeft een kwartier lang zitten shaken omdat hij ja, uh, uh, angst waar was hij bang voor dan? Uh, dat, dat mag je afvragen Kijk, natuurlijk is Portugal een, uh, een land wat niet zo lang geleden nog onder een dictatorschap uh, leefde dus dat speelt natuurlijk mee um, maar um, ja, uh, ik vermoed uh, dat hij de afgelopen periode voor crypto-excuse bezig is geweest diverse keren belaagd is geweest en dan komt er een uh, vertegenwoordiger van de Nederlandse e-gulde aan die... Uh, ja, nou zo'n situatie. Ik moet je er iets naar voorstellen. Maar ik denk wel dat in Nederland dat er ja, redelijk wat uh, opties zijn om crypto uit te geven. Dus dat zou voor de e gulden ook moeten kunnen, zeg maar. Dat je gewoon in een café afrekent met, uh, met e gulden Ja, maar het is niet zo zinvol. Op het moment dat je marktkapitalisatie op de eerste plaats maar 1 miljoen is. Dus de e gulden is een stuiver. Um, uh, er zijn er niet zoveel, dus uh, uh, we hebben eigenlijk gekozen uh, om eerst te zorgen voor bekendheid uh, te benadrukken uh, zaken te benadrukken waar, waar geld uh, ook voor bedoeld is en dat is het, uh, het, het uh, het uh, store of value aspect, hè, dus sparen. Uh, laten we nou eerst zorgen dat het geld zo breed mogelijk in de samenleving komt. En pas dan uh, uh, gaan we winkeliers aanspreken. Want uh, daar heb je ook een, uh, ja, een, een mesh voor nodig. Een, uh, een, een groot netwerk voordat het gaat werken. Op het moment dat er één winkelier is die het accepteert in het begin. Dan krijgt hij alle ekelders over zich heen. Mensen die er, uh, die bij wijze spreken weer van af willen. Of die er iets mee willen kopen om te willen proberen. Dus zorg nou eerst dat je breed in de samenleving zit. Vandaar ook dat, dat vrienden, die vriendencampagne en de campagnes die we hebben opgezet om het, uh, ja, te verbreden. En ga daarna uh, op merchant-functies, hè, dus acceptatiefuncties, uh, uh, werken. En eigenlijk hebben we dat breekpunt nu. Gedreven door eh, het coronavirus eh, en de, de zwarte zwaan van de, de market crash daaromheen, daar eh, geforceerd bewerkstelligen. We vonden nu de tijd om eh, naar merchant-functies, aan merchant-functies te gaan werken. En vandaar dat we de samenwerking met, met name, Folgery, en waarom is, dus, eh, laten we zeggen, het is een, een, een gerenommeerde. Of een grote handelsplaats voor e-gulden die zich niet per se uh, uh, focust of uh, uh, groter wil worden op basis van exchange functies, maar op basis van merchant functies. Dus uh, mm. wat we met uh, wat, uh, Volgry wil worden is uh, de Paypal uh, van, uh, van deze wereld, maar dan in, in, op crypto vlak. Um, ze zijn heel jong, dus wat dat betreft, uh, uh, we geven ze ook het voordeel van de twijfel en uh, uh, uh, ja, uh, uh, uh, proberen we ook een beetje als tussenfunctie uh, te fungeren, want uh, ze, het zijn uh, Italianen, Oost-Europeanen, het, het, het is een groepje uh, mensen die uh, heel erg goed weten waar ze mee bezig zijn, maar ze zijn pril, ze hebben nog niet de tijd gehad zoals Bittrex en, uh, en Podonix en dergelijke om uit te ontwikkelen. Um, dus uh, wat dat betreft... was het ook voor ons een insteek... plus, uh, ja, laten we zeggen... we hebben het, uh, onze case... Egelde aan ze voorgelegd... Ik heb, Bittrex komen we nu niet meer binnen... omdat die hun keuzes hebben gemaakt... die gaan voor het, voor het grote geld... Uh, bij Polonia... bij, um, uh, bij Valkyrie, uh, hebben wij... Uh, de sympathie gekregen... en het heeft ons hmm. nog steeds... een lieve duit gekost als community... we zijn met de pet rond gegaan... Dus, uh, uh, we moeten eigenlijk maar eens een crowdfund actie uh, opstarten om, uh, uh, om dat wat gecompenseerd te krijgen. Want we zijn natuurlijk maar een groep vrijwilligers. Um, maar um, ja, uh, dat is waar we nu dus echt aan het werken zijn. Uh, gedreven door de situatie, we moeten nu inderdaad de acceptatiefuncties, de winkelierfunctie uh, betrekken bij EGO. Dat hebben we tot nu toe bewust eigenlijk niet gedaan. En dan is dus volgens mij de volgende mij vraag... voor mij in ieder geval... Van, uh, als die als mensen dus die uh, E-gulden ingaan... die EFL... dan is dus volgens mij de logische motivatie... what's in het voor me? Dus wat hebben die mensen eraan om nu met die EFL bezig te zijn? Ja, nou, dan komen we een beetje meer op jullie terrein, denk ik. Uh, dat is uh, visie. Uh, maar gedreven door uh, feitelijke gebeurtenissen... die nu om je heen spelen... wat, uh, wat we naar... Wat de gewone man nu ziet, uh, of bijna ziet, hij ziet het nog niet... is dat uh, de financiële wereld is aan het instorten. En uh, het einde van fiat is nabij. Um, dat is uh, geen uh, toekomstvoorspelling, dat is wiskunde... Uh, en, uh, het, dat weten jullie ook allemaal hartstikke goed, dat een, uh, de schuldenberg zo groot is geworden, dat die, uh, die dat, dat is, is niet meer overeind te houden. De ECB uh, uh, gooit er nu weer even een, een triljoen tegen aan, pak een beet, uh, maar is failliet. Uh, dat is, uh, dat, dat kun je even volhouden, maar wie gaat dat betalen? Wie gaat die uh, bail-outs? Die nu in de markt zijn. wie gaat dat helikoptergeld waar, waar Rutte nu mee komt, eh, wie gaat dat betalen? Dat, dat zijn we zelf. Dus we zijn onszelf voor de gek aan het houden en eh, dat gaat niet heel lang duren voordat ook de gewone man dat begrijpt. En op het moment dat Fiat passé is, wat is er dan? Ja, ik snap hem. Dus het is ook wel een ja. beetje urgent om eens zaken wat, wat merchantkant uh, merchant, merchant op orde te hebben. Ja. Zag ik net als mm -hmm. uh, toen, ik heb er in het verleden wat over gelezen, over de, de, de afbrokkeling van de Sovjet-Unie. En ja. toen was er, uh, wat er toen, wat er eigenlijk voor zorgde dat er geen enorme ramp was geworden, was dat er een enorme zwarte markt was. Waarin mensen ook hun eigen betaalmiddelen hadden om, uh, ja, appels en uh, peren en, uh, sorry. Groente en andere dingen te kopen. Zei Johan, als je, en de rest trouwens ook, als je de komende dagen toch wat tijd overhoudt, omdat je binnen moet blijven, kan ik je een, een boek aanraden. Dat boek is geschreven door Svetlana Ale Aleksievich. Dat ga je misschien niet onthouden, maar zij is een Nobelprijswinnaar van de literatuur 2016. En zij heeft een boek geschreven, Secondhand Time. En het gaat precies. Uh, uh, uh, over deze periode. Uh, wat zij heeft gedaan, zijn de, uh, de oude uh, Stalin-betrokkenen, uh, uh, dus in de, de Stalin-tijd, die zich uh, aan, aan beide zijden, dus aan de kant van het, uh, het, het systeem, hebben opgesteld en als, als slachtoffers geïnterviewd. Uh, in een periode, en zij, zoals zij dat noemt, uh, de periode na, het, uh, na de perestrojka. Uh, en sowieso in de Russische cultuur uh, wordt gekenmerkt door het, de kitchen table. Daar vinden al die gesprekken plaats. En daar heeft ze ook veel, veel interviews afgenomen. Um, um, uh, ja, ik zou zeggen, een, een heel, heel indrukwekkend boek. Ja. Wat uh, in ieders boekkast uh, thuis hoort. Ja, nee, interessant. Ja, uh, ja. Het, uh, ja. Second time. Second time. Ik ga het opzoeken. Ja. Ja. Uh, maar over aanvallen gesproken. Ja, ik heb ook gehoord, Hier hebben een 51% aanval overleefd. Ooit. De afgelopen... Ja, dat is de oorlog, hè? Dat is die de oorlog. Nee, we hebben hem niet overleefd. Uh, of laten we zeggen, het is, is gebeurd. <laughs> maar en dat hadden we moeten voorkomen. Dat hadden we moeten voorkomen. Uh, maar iedereen gebruikt. Uh, uh, uh, uh, waar, waar het op neerkomt, de 51% aanval uh, interpreteert uh, iedereen redelijk verkeerd. Uh, wat het feitelijk was, was een, een dubbel spend. Uh -huh. En uh, dubbel spend betekent dat je hetzelfde geld meerdere keren kunt uitgeven. En eigenlijk uh, moet je het nog anders noemen. En dat is een gedane betaling ongedaan maken. Dat is wat er gebeurt bij een dubbel en um, wat, uh, hoe dat dat kan is uh, doordat je mining overwicht hebt. Op het moment dat je uh, een betaling doet en uh, dan komt die betaling in de blockchain terecht. Maar op het moment dat je een hard fork veroorzaakt op dat moment. Laten we zo zeggen je maakt een alternatieve blockchain uh, aan voor het punt dat je die betaling doet. En je zorgt dat je gaat voorlopen op de bestaande mining power. Dus je maakt een langere keten aan met meer gewicht. Uh, die je parallel laat lopen aan uh, de, de op dat moment lifestyle chain. Uh, je hebt die betaling gedaan. Je hebt uh, je levering ontvangen op basis van die betaling en je uh, presenteert dan die langere blockchain... waar jouw betaling niet in staat aan, uh, aan de wereld... Uh, dan is die oorspronkelijke betaling ongedaan. Je hebt wel de levering ontvangen. En uh, dat is twee keer gebeurd. Mm. En uh, uh. dat is de reden waarom we... Er is maar één slachtoffer op dat moment... en dat is de leverancier. Degene die spullen geleverd heeft... in ruil voor een betaling die nooit plaatsgevonden heeft. En um, uh, dat is maar één plek... Waar dat gebeurt en dat is de beurs. Dus op een beurs eh, kun je eh, storten in dit geval. Pak een beet een, uh, 50.000 of zo. So, eh, je uh, dumpt die op de markt voor een, uh, voor een, uh, een bitcoin of wat. Eh, je withdraw die bitcoin. En vervolgens zorg je dat die fork van jou de nieuwe werkelijkheid, uh, de, de, de oude werkelijkheid vervangt. En jij hebt je bitcoins en uh, de rest, die, die beurs heeft uh, ineens uh, miste een e Dus uh, dat is wat, wat er gebeurt. Dus Bittrex sluit je dan af als zijnde uh, coin uh, on hold. En uh, de ontwikkelaars worden uh, met, het, uh, met het probleem opgezadeld om het uh, binnen de kost keren goed op orde te krijgen en anders uh, wegwezen. Dus um, dat is wat er gebeurd is. Uh, het punt is dat... Joshi niet uh, helemaal, waar meer, waar. Het ja, het is helemaal waar. Het punt is dat Yoshi ons daar uh, al vanaf het begin... voor gewaarschuwd heeft dat het kon gebeuren. Natuurlijk wisten wij dat ook wel. Uh, maar uh, het was stelden of nooit vertoond. Het is wel zo dat uh, Guldencoin bijvoorbeeld... Uh, een half jaar eerder hetzelfde is overkomen. En hebben toen uh, het checkpointingmechanisme van Feathercoin... Uh, van uh, ingebouwd in hun, uh, in hun keten om er vanaf te zijn uh, maar het, uh, nou goed wij zijn ook uh, vanaf het uh, begin dat het echt speelde erover nadenken geweest maar we vonden het niet zo urgent omdat uh, ja, uh, het, uh, ja, nou goed, het was een to do laten we het zo zeggen maar wat was er dan wel de waarheid voor jou, Joshi? Nou, de delisting Bittrex die had niet zozeer te maken met die dubbel Want die hebben wij in samenwerking met Bittrex daarna opgelost. Nee, het was geen delisting. Dus het was dat, een uh, suspension. Dus ze hebben ons een tijdje niet, uh, niet actief laten zijn. Jij ja, dus gaat ook aan get... dat de delisting van Bittrex door dit voorval uh, gebeurd was. En dat is nee. pas een jaar later, anderhalf nee. jaar later gebeurd. Nou, dat... Dat, is puur, dat is puur op basis van uh, uh, uh, financiële beslissing van Bittrex. Uh, dat was echt in de periode dat de ICO's uh, uh, flink in, uh, in opkomst waren. En Bittrex uh, zag daar gewoon meer geld in. En heeft al die community coins overigens uh, gewoon gedumpt. He, dus dat was, maar dat speelde. Dat heeft niets te maken met die dubbel van destijds, die ik aan het uitleggen was. Nee, en de, dat was voor mij even onduidelijk. Daarom zei ik van. Uh, daarom nou. Oké, okay. dus. Uh, maar uh, die dubbelspend, die, die uh, het punt is, we waren er wel op voorbereid, we hebben echt van tevoren redelijk nagedacht over een ontwerp en, en daar speelde nog veel meer dan dubbelspend, want uh, we werden op veel meer manieren belaagd, met name in de minerswereld, uh, want vanuit de minerswereld uh, en kennis daarover kon die dubbelspend worden uitgevoerd, maar was nog veel meer aan de hand. En uh, dat uh, met, we zijn bijvoorbeeld gechanteerd, geblackmaild uh, nee. een, een jaar daarvoor... Uh, door de Zwarte Hand of iets, een of andere club, Joost mag weten wie... en uh, die dreigde de egelde blockchain uh, stil te zetten. Nou is dat niet echt mogelijk, maar wel redelijk mogelijk... Uh, door uh, met heel veel computerkracht uh, op de egelde blockchain aan de gang te gaan... En dan reageert de blockchain zo want de, de, uh, het algoritme is zo gebouwd dat om de twee minuten een blok aan de blockchain geregen wordt en dat gebeurt door uh, de aanwezige computerkracht in te schatten zodat het volgende blok over twee minuten beschikbaar komt maar op het moment dat er een aanvaller komt die uh, met heel veel computerkracht een factor 10 of honderd keer zoveel als dat op dit uh, door loyale miners... of, of de, de, de gewone miners... Uh, gerealiseerd wordt... Uh, dan... Uh, vliegt die difficulty... omhoog, want... Uh, het gaat veel te snel... Uh, wordt, er komt, om de seconde komt er een, een blok... dus daardoor wordt automatisch... Die, die, uh, de moeilijkheid... van het miner opgeschroefd... en uh, dan trekt die aanvaller... zich vervolgens terug... en de bloksteen staat stil... omdat... Het oplossen van het volgende blok heel moeilijk is. En er eh, relatief weinig computerkracht over is gebleven uh, om het volgende blok op te lossen. En dat kan soms wel een uur uh, ja, tot een dag duren. En dat is gewoon stangen, meer is het niet. Maar het is wel een probleem wat aan het gebeuren was. Plus um, uh, het is ook zo dat uh, uh, mining pools kregen in de gaten dat, uh, dat ze zo meer egels konden minen. Uh, want door uh, flink wat mining power op de egel te zetten, uh, was, uh, is zo'n blockchain daar niet op voorbereid. Hark je in, in, in een korte tijd heel veel blokken binnen, uh, door die extra mining kracht die erop zet. Dus je hebt in, laten we zeggen, een minuut een heleboel blokken en de, de, de blokbeloning daarvoor. En dan stop je weer en dan ligt die uh, blockchain stil. En uh, of een tijdstil totdat de loyale miners ploeterend en ploeterend weer het volgende blok vinden, daardoor ziet de blockchain het algoritme van, hé hey, uh, dit heeft al heel lang geduurd, dus dan daalt die difficulty weer van uh, daardoor, want het, het heeft lang geduurd, dus we moeten weer inhalen dat is hoe het algoritme denkt en uh, uh, dat zien dat de the mining pools, dat het volgende blok weer gevonden is en dat de difficulty gedaan is. En dan komen ze weer aanzetten met veel difficulty. En zo werd de hele tijd gejojoed met, de, met die, die bloksnelheid. Ja, dus de, de ene keer een, een heleboel blokken, een stuk of 30, 40 blokken uh, binnen een minuut. En dan stond de blockchain weer stil. Dus uh, dat was ook een aspect waar we ruim voor die uh, dubbelspend uh, over nadenken waren. Hoe kunnen we dat stabiliseren? En uh, nou goed, toen die dubbelspend gebeurde was het acuut tijd om uh, ARB bij elkaar te brengen. En uh, we hebben toen in, in drie maanden tijd het Oeroeschild gebouwd. ...om uh, onze bestaande ideeën... ...en de, door de, de noodgedwongen uh, situatie... Uh, uh, paar en perk te stellen aan het geheel. Is het over, over dat schild... ...betekent dat dan dat je zeg maar... Uh, niet zoveel power meer kunt gebruiken om heel snel iets te minen ofzo. Eh, precies, klopt. Eh, Eigenlijk... Het punt is dat eh, je moet eh, twee soorten miners onderscheiden. Loyale miners, mensen die het doen om het netwerk overeind te houden. Die, dus dat, dat zijn de, de, de mensen die uh, gewoon een minertje in, in de kast hebben staan en daar nooit naar omkijken. En uh, ja, helpen om uh, uh, continuïteit uh, te bewerkstelligen. En miners. Die doen om er zoveel mogelijk uit te slepen. En uh, wat we met het Oerschild gebouwd hebben, is eh uh, een manier om die loyale miners wat meer zeggenschap uh, te geven. Dus op het moment dat je een loyale miner bent, eh, nee laat het zo zeggen, de blockchain accepteert niet meer dan vijf eh, blokken achter elkaar van niet-loyale miners. Eh, dat betekent eh, dat niet-loyale miners nog steeds kunnen minen, helemaal geen probleem. Dus het blijft gewoon een proof-of-work eh, munt, eh, munt gebaseerd op het eh, bitcoin eh, eh, principe. Maar eens in de zes, eh, één keer om de zes blokken moet gemined worden door een loyale miner. Uh, dat heeft als enorm voordeel, en dat is echt een, een wat uh, waar niemand het over heeft, maar in de toekomst wel gaat hebben, dat is dat um, uh, de loyale miners dicteren daardoor de hoeveelheid elektriciteitverbruik rond de egelde cryptomunt. Um, uh, bij mij in de kast staat een, uh, een moenlendertje en een, uh, en een antrouter, uh, Moonlander verbruikt 3 watt en de antrouter uh, volgens mij maar nog minder. Uh, dat zijn bij wijze van spreken niet meer dan ledlampjes. En uh, die draaien ieder met uh, 1 à 2 mega hash en dicteren daardoor, er zijn, uh, er zijn een, uh, een stuk of zeven, acht mensen die, uh, die dat op dit moment doen. En uh, die dicteren daardoor de hoeveelheid elektriciteit die het totale netwerk gebruikt. Want één op de 6 moet door een loyale miner gemind worden. Uh, die hebben niet zoveel power hè, uh, qua, qua elektriciteitsverbruik, maar ook qua mega hash. En uh, daar zal de rest op moeten wachten. Uh, met als gevolg dat uh, het geen zin heeft om uh, heel veel rekkrachten op los te laten. Want je zult toch met je armen over elkaar moeten zitten. Uh, als, als big miner uh, eens in de 10 er, er, ergens vertraag je daarmee toch ook de hoeveelheid uh, e-gulders die er dan beschikbaar komen. Dus nou eigenlijk het succes van je eigen systeem als het ware. Nee, nee, nee. Nee, want uh, het punt is dat uh, het is ingebouwd in het algoritme en we blijven ervoor zorgen dat eens in de twee minuten, eens in de twee minuten, uh, een blok uh, verschijnt. Gemiddeld. Dus uh, de hoeveelheid egels die beschikbaar komen, blijft uh, de, het, de blokbeloning per twee minuten. Dus dat, uh, dat wordt juist gegarandeerd daardoor. Mm -hmm. Ik denk dat ik dat nog eens een keer in het tekeningetje zou moeten zien, maar ik geloof wel dat ik begrijp wat je bedoelt. <laughs> Ja, maar kijk, wat er eigenlijk, ik... misschien als ja, ik het me. zeg, dat het anders klinkt. Wat er eigenlijk gebeurt, is dat het dus uh, in blokken van zes wordt gemined. Zo moet je het maar zien. En, en dat zesde blok, wat gevonden moet worden door een gewitelisten adres. Dus dat meldt je aan en dan kun je dat gewitelist krijgen. Dat zesde blok, dat is dus de bottleneck geworden. En als de hoeveelheid miners op zo'n gewitelisten adres uh, beperkt is... En kleiner dan 1 zesde van uh, het totaal, dan vertragen die inderdaad daarmee de bloktijd. Dat klopt, maar daardoor blijft het, ja, dat zeg ik ook weer verkeerd, ik maak het er niet makkelijker op. Het is, maar, je, moet even, je moet eens weten hoe moeilijk het is om dat bij elkaar te programmeren. In principe het, is het dus zo dat, dat uh, waar, waar we eerst hadden 2 minuten per blok, dat was te lastig, is het nu zeg maar 12 minuten per 6 blokken. Het en het leuke is... dat je eh, na zes blokken... een gegarandeerd... gecertificeerd eh, blok hebt... en dat de feitelijke bloktijd... van e gulden nu... 12 minuten is geworden... en dat komt heel dichtbij... de, uh, de, uh, de bloktijd van bitcoin. Ja, dus de, de, een, een veilige transactie... wordt bereikt na 12 minuten... bij e gulden... en bij bitcoin is dat uh, 10 minuten. Waren het niet dat daar... heel weinig capaciteit is... Uh, dat is soms een dag duurt voordat je betaling uh, binnen hebt. Dus, uh, ja, dat is, wij, daar lijkt me dan al helemaal, het vertrouwen in die munten uh, omlaag halen als je zo lang moet wachten op een betaling. Dat vinden, vinden zeg maar leveranciers ook nooit leuk. Ja, en toch is het vreemd dat bitcoin uh, daardoor relatief wij, ze staan nog op 60% uh, van uh, uh, de marktaandelen. Dus uh, ik, ik hou me hard vast uh, dat dat zo blijft als uh, kijk, de, het, het, de Engelse term heet de Bitcoin blockchain is bloot. Uh, het zit vol. Uh, op het moment dat het dat zwaarder manifesteert, dan gaan mensen uh, toch achter hun oren krabben. Maar Bitcoin uh, wordt toch vooral nu veel gebruikt voor, alleen maar voor beurshandel en zo? Er wordt toch ja. niet daadwerkelijk uh, betaling meer gedaan? Ja, Tenminste, uh, dat Het lijkt me heel raar als je um, bereid bent om onwijs hoge fees te betalen uh, voor een kopje koffie of zo. Ja, dat is niet te doen. Nee, nee, dat, dat, daar werkt het dus niet meer voor. Ja. Sowieso al niet, want het kost een kopje koffie. Ja, maar ik merk wel dat bijvoorbeeld Dash en Bitcoin Cash enzo, die, die tenminste dat zeggen ze zelf dan, dat dat wel heel veel voor betalingen in de merchants gebruikt wordt. Ja, maar dat komt maar om één ding en dat is omdat die blockchains op dit moment ook niet gebruikt worden. Ze worden niet gebruikt. Dan natuurlijk is er dan ruimte, maar wat denk je op het moment dat uh, crypto geld uh, het van fiat geld gaat overnemen, dan zitten Bitcoin Cash en Dash en uh, Zcash en uh, Monero en Ethereum al helemaal, uh, die zitten de keren ook vol. Is, uh, ja, met, de, met de side note dat Monero variabele blokgrootte heeft, maar... Nee, ja, maar dat heeft niks mee te maken, want uh, het gaat om capaciteit. Dus variabele blokgrootte uh, zorg je ervoor dat je de, de datacapaciteit hebt, uh, dus dat je je, je bloksnelheid kunt garanderen, maar uh, de... Uh, de, de capaciteit is het gewicht op de harde schijf. Ja. Dus dat wat binnenkomt, dat wat je moet verwerken en uh, je kunt het niet meer aan. Zeker uh, Modero is uh, iets, iets complexer om een blok te verwerken. Dus die, die, daar komt allemaal rook uit die uh, core wallets uh, van ja. dat, is, uh, ik heb wel, uh, dat is. Dat is netwerk. Ik, ik, heb wel, ik, ik doe wel veel transacties met Bitcoin Cash en dan hebben ze dan immediate uh, confirmation. Dus als je een merchant ja. bent, dan een uh, winkelier. Dan uh, zie je meteen, hé, hey, jij hebt betaald, dat gaat echt in een seconde. Maar ja. als je bijvoorbeeld een transactie naar een beurs doet, die wil dan wel weer de, uh, noem maar dat, dat ze de confirmatie hebben van, uh, van de miners, geloof ik. Ja, dat, uh, dat kan wel eens een uur ja. duren. En ik heb één ja, keer gehad dat, dat het twee uur duurde. Ja. Bij Bitcoin Cash bedoel je? Ja, ja Bitcoin Cash. Er zat uh, die, die, een enorm groot blok van, uh, een grieven, ik weet het ja. niet, ik, ik zit er niet ja, zo diep in, maar die zat, hier, ja. uh, die zat overvol. Dus, uh, uh, ik heb, oh, ik ben het nou kwijt van jongen die, die heeft ons heel erg geholpen met een, uh, een videootje, de wereld is groot, mm -hmm. uh, dat staat nog steeds op de, de website, anders moet je het op onze wiki.ego.org uh, even bekijken, want de video's bij elkaar staan, uh, uh, ook die van Yoshi uh, uh, uh, and, uh, Vitalie en Vitalie zo uh, de, de wereld is groot, laat zien waar het probleem ligt. Er zijn 7 miljard mensen uh, met in totaal nou ja, één betaling per, uh, per, per dag of zo. Dat zijn 7 miljard transacties en Bitcoin kan er 1 miljoen. Wat dacht je hoeveel transacties uh, Bitcoin en Bitcoin Cash en uh, Litecoin en uh, BSV samen kunnen herbergen? Dat zijn er een paar miljoen meer. Maar we praten over 17 miljard. Ja, uh, ja, dus er is maar één, één manier om echt uh, de, de, belasting, de belastingsprobleem op te lossen. En dat is, uh, zorg nou dat op het moment dat een, een, uh, een, een gast bij een bar in Nederland... Uh, niet dat internationale door dat internationale traffic wordt, uh, wordt gestoord. Uh, dus uh, hou lokale betalingen lokaal, dan belast je daar mm. niet de Bitcoin Cash en de die, zorg dat je die uh, globale uh, chains gebruikt voor uh, global transactions en zorg dat je lokale chains, uh, wat mij betreft uh, gulden, uh, gulden en uh, e-gulden e uh, uh, naast elkaar. De, de klant, kijk maar wie, uh, wie ze het leuk vinden, Leukst vinden. Uh, dan los je het probleem op. Het totale probleem. dat, veel ja, maar dat, is, toch op... beste, dat is toch ook het beste te realiseren. Als je de, de, zo'n zeg maar bedrijven gebruikt, gewoon ook op VPN. Dus je kunt het best afschermen om het zo lokaal te houden. Het is zo logisch, precies. Ja. Dus, uh, maar waar het op neerkomt, is dat men het pas gaat begrijpen op het moment dat het probleem zich voordoet. En het probleem doet zich nu niet voor. Er is ja. geen. Uh, bij Bitcoin wel. Uh, maar daardoor uh, worden die andere munten relatief uh, groter. Maar men, uh, je beseft niet dat, je praat wel over zero confirmation, uh, dat is gevaarlijker. En op het moment dat uh, je een bakje koffie betaalt uh, aan, een, uh, uh, aan, een, uh, aan een barhouder, uh, dan kijk, op het moment dat je dubbel spend wil veroorzaken, uh, dan doe je dat alleen op het moment dat je de ontvangende partij een hak wil zetten. Ja. Dat doe je alleen op het moment dat daar een, een groot kapitaal meegemoeid is. Een kopje koffie hoef je daar nooit om druk te maken. Dus een zero confirmation uh, voor een kopje koffie, dat is helemaal geen probleem. Niemand zal daar tussen gaan zitten. Want het levert ja, ja, Of je zou, een soort, je zou een soort tussenpartij moeten hebben die ervoor zorgt dat die beide bewegingen de, de tegelijkertijd de andere kant op gaan, zeg maar. Dus je, de levering gaat exact tegelijkertijd met de betaling. Nee, want het, het probleem is de dubbel spend. De dubbel spend uh, is er ook gebaseerd dat de de, de, de, de betalende partij uh, uh, wegloopt met de geleverde spullen. En dan pas de dubbel spend uh, veroorzaakt. Ja, de, dat gebeurt ook door Dezelfde ook. Hè? Er zijn al filmpjes ja. hoe je kan dubbel spenden met, met Bitcoin. Beter zeggen. Maar of, of ja, dat... ja, inderdaad. Of, of pas zet... op met zero Ja, ja maar bij, uh, uh, Misschien kun je iets vertellen over Lightning-netwerk, want dat is uh, dan bij Bitcoin, uh, daar hebben ze de hele tijd al over. Uh, is, zou dat ook iets voor toepassing zijn op, uh, op Ego, denk je? Of, uh? Ja, Natuurlijk, waar we voor zorgen is dat uh, Bitcoin en E-Gulden compatible blijven. Ja, dus uh, dat, is, dat is wel een, ja, sorry, ik noem het een, een grap, maar uh, daar heeft gulden niet, uh, niet voor gezorgd. Met als gevolg dat ze, ze niet opgenomen kunnen worden in het uh, uh, in, in de economy wallet uh, uh, uh, gebeuren. Uh, omdat ze niet meer compatible zijn volledig met, uh, met bitcoin. En met je dat gaat doen, dan werk je af en dan is de kans groot dat je ook niet kunt meeliften met, uh, met lightning functionaliteit. Ja. Ja, dus, eh, uh, ik heb uh, doordat Egelde daar volledig compatible is, de, de, de, eh, uh, de RPC, dus de, de interface met de, de software, is uh, identiek met die van, uh, van Bitcoin. Dus software die, uh, gebaseerd is op Bitcoin als kern, draaide ook zonder meer, zonder dat we er iets voor hoeven te doen, op, uh, op de Egelde kern. En uh, dat is ook de reden waarom beurzen ons gewoon zonder meer kunnen opnemen, omdat ze daar eigenlijk niks voor hoeven te doen. Ja, maar het is toch met, uh, met Lighting toch ook uh, juridisch gezien dan een probleem dat je dan uh, eigenlijk een KWC moet uh, doen om dat te kunnen gebruiken? Omdat je dan een, een extra partij hebt die met geld <laughs> bezig is? Ja, kijk, de, de, ja, de, de reguleerders kunnen uh, eisen wat ze willen, maar op het moment dat ze iets eisen wat, uh, wat ze niet kunnen handhaven, dan uh, is dat een rare bezigheid. Ja. Um, de uh, cryptogeld is een betaling tussen peers, dus ik betaal aan jou. En op het moment dat iemand zegt dat ik dat niet mag maar ze kunnen dat niet handhaven, dan uh, moeten ze uh, gaan nadenken over uh, een, een ander soort uh, regelgeving. Want anders uh, regelen je iets wat niet te regelen valt. Uh, dus uh, waar ik eigenlijk op aan het wachten ben, is op een dialoog tussen uh, het financiële systeem mm. en uh, cryptospecialisten over hoe moeten we het in Zemers naam in, in een goede banen leiden. En de, de, de aardigheid is, zolang die uh, regelgever afwezig is, uh, gaat er veel meer van nature nagedacht worden over een zelfreinigend, uh, een zelfreinigend uh, uh, systeem. Kijk, natuurlijk uh, vindt er oplichting plaats. En op het moment dat dat plaatsvindt, kun je dat, kun je dat erg vinden. Maar aan de andere kant is het een, op dat moment pas een uitdaging voor ontwikkelaars om er iets aan te doen. En uh, gebruikers. Ja, dus uh, liefst niet door te reguleren. Maar door het protocol. Uh, zo te bouwen. Dat, uh, uh, uh, dat het de volgende keer niet meer kan. Ja. Dus, uh, maar je moet ook. Een ding niet vergeten. Um, uh, Cryptogeld is een uitwisseling. Van, van peer to peer. Ja. Uh, maar. Uh, wil je. Uh, wat, wat de hele tijd vergeten wordt. Is dat. Um, uh, het is een aangelegenheid. Uh, waarbij veel meer dan betalen speelt. Op het moment dat ik betaal aan jou, mm -hmm. uh, dan lever ik geld, crypto geld, en jij levert mij een product. Mm -hmm. En uh, het peer-to-peer -peer gebeuren uh, is eigenlijk een, een verzwakking van de betalende partij. Uh, omdat uh, er geen bemiddeling plaatsvindt. Uh, dus er is geen uh, derde partij aanwezig die, uh, die ervoor kan zorgen dat, uh, uh, uh, dat de leverende partij dan levert. Uh, dus je moet ontzettend goed ervoor zorgen voordat je een cryptogeld betaling doet, dat je een contract hebt met de leverende partij uh, waar je bij je rechter mee kunt aankomen van hey, ik heb mijn betaling niet gehad. Dus in dat contract hoort te staan jij maakt zoveel cryptogeld over naar dit adres en ik beloof jou uh, die en die spullen te leveren. De betaler dient daarvoor te zorgen. En uh, op met moment praten je over lightning netwerk, los je uh, voor, uh, voor een stuk het, uh, het, het, uh, ja, een intern probleem binnen crypto geld op, het bloating, maar um, je zult veel meer ervoor moeten zorgen dat, uh, dat merchant functies, hè, dus de, het, het zorgen dat de interactie tussen de klant en de betaler, dat die goed geregeld wordt. Dat is een veel groter probleem. Dus ik zie Lightning uh, eigenlijk uh, als, als redelijk overbodig, nou laten we zeggen interessante technische ontwikkeling, maar uh, hetzelfde wordt gerealiseerd door uh, uh, local chains. Hè, wat mij betreft. Zoals bijvoorbeeld een erh.nl. Ja, maar wat mij betreft mag er ook een, een, een Brabants kwartiertje komen. En een, uh, en een, en een Fries. Uh, uh, ja, noem eens wat. Er is wel een dat in het land. Het is wel interessant dat je dat nu. Ja, ja dat. En, en uh, in Nederland zijn er al veel lange lokale uh, muntsystemen geweest, alleen dan niet digitaal. Er zijn ja. al allerlei gemeenschappen geweest waar binnen met eigen munten betaald kon worden, en ook ja. niet ja. decentraal. Dat is vaak het probleem wat ik heb bij die lokale geldideetjes. Uh, Zoals bijvoorbeeld uh, een Anthony Michels een Florijn propageert op dit moment. Dat is denk ik de meest bekende. Uh, maar het probleem wat ik daar altijd zie is dat er dan een, een, een bestuur komt. En die gaat beslissen hoeveel geld ze uit gaan geven. En aan wie dat ze het uitlenen. En ja, dan het zitten wordt we gewoon weer te centraal barieren. Het wordt een soort fiat geld weer. Ja precies. Ja, en, en, en, en het... Oh, jawel, ja, wat? Ja, Nou ja, dat is, dat is de vooruitgang van cryptogeld: dat er niemand de baas is. Kijk, we praten nu met Gerrit, omdat uh, Gerrit uh, al jaren zich daarvoor inzet en zich dat aantrekt. Um, maar uiteindelijk is hij niet de baas. Snap je? Hij bepaalt niet. ...wie dat er wel of geen e-gulders kan ontvangen of sturen. En hij is ook niet degene die kan zeggen... ...ja, jij hebt uh, er een, uh, een huurmoordenaar mee gekocht... ...dus ik ga nou je geld afpakken. Zo werkt het gewoon niet. En dat is dus anders bij al die lokale initiatieven... ...die vaak ook niet digitaal zijn. Die hebben dus een bestuur en die gaan daarover. En als er dus iets gebeurt... Hmm. ...bijvoorbeeld, ik heb wel eens uh, zo weer een ander voorbeeld... De, ...hoe heette dat nou? Uh, Citizens Multinational. En dan zei ik, oh dat is wel leuk, dan kan ik dat met EFL aansluiten. Nee, dat mag niet, want wij zijn tegen speculeren. Nou ja, dat is sowieso wel een hele onzin argument, ja. want elke vorm van geld is een vorm van speculeren. Want je, je, je kiest dan namelijk ervoor dat, dat je niet die euro accepteert. Dus dan heb ik altijd al zoiets van, nou ja, de, de kennis olie. is afwezig. Er komt er heel veel olie voor, <laughs> omdat die prijs ja, ja, nou, en, en dan je dat in En, de, ja, dat is en dan, ja. dan zeggen ze, ja, op het moment dat jij zou gaan speculeren met dit geld... Dan uh, worden je munten afgepakt, want uh, dat staan wij niet toe. Nou ja, dan, dan schiet het dus niet op. Dan is het niet de vooruitgang die ik wil in dit geval. Uh, wat Gert net zei, wat, wat, wat je eigenlijk bedoelt is, is dat het uh, crypto moet nog decentraler worden. Ja, ja precies. Ja, ja, ja. Ja. Bedenk ook dat uh, ...ook het opsplitsen van de cryptowereld in bitcoin en altcoins een, uh, een vorm van decentralisatie is. Dus uh, je kunt, die, die bitcoin puristen, uh, die kunnen hoger en laag springen, maar uh, is uh, echt een, uh, precies tegenovergestelde wat ze eigenlijk in hun hart uh, nastreven. Maar ja, bijvoorbeeld dat, uh, dat, dat, uh, dat uh, bitcoin, al die hardforks bij bitcoin, dus, uh, vind je dat ook al een hele goede ontwikkeling? Uh, nou, ik wil dus ook uh, hardfork van, ja. van bitcoin. Ik vind dat wel een goede ontwikkeling. Uh, uh, maar... Uh, kijk, het is natuurlijk wel... een, een drain op bitcoin. Hè, want uh, iedereen heeft ineens... Uh, nou ja, eigenlijk ook niet. Uh, want... Uh, die, die hardforks, die moeten toch weer... Op, op nul beginnen met betrekking... tot de, de aanwas van... Uh, van... van uh, uh, kapitaal. Hè. Je, je, je deelt feitelijk aan alle bitcoinbezitters... Uh, jouw munt uit... Um, maar het, het geloof in die munt, uh, ja, dat, dat moet vanaf nul uh, weer opgebouwd worden. Wat ik nog zat te denken is, die, uh, je zegt, het uh, is een zeg maar decentrale vorm van, uh, om nou, bijvoorbeeld om economisch verkeer te regelen, maar het uh, wat is dan de rol van de programmeur daarin? Die bepaalt toch voor een, voor een deel wel via de, via de algoritmes wat de regels zijn binnen zo'n community? Uh, nee, eigenlijk niet. Uh, wat uh, wat uh, die programmeurs alleen doen, en dat is, uh, ja, dat is een soort etiketten, die zorgt dat uh, uh, de uitgangspunten uh, bewaard blijven. Uh, dus uh, op het moment dat er iets kapot gaat of uh, een, een, er een, ontstaat een, een nieuw inzicht in, met betrekking tot bedreiging, dan uh, moet dat dichtgeplakt worden. Uh, maar op het moment dat je het waagt om uh, de, uh, de monetaire basis uh, te veranderen, dan pleeg je acuut bedrog. Uh, uh, Investeerders zijn uitgegaan van het feit dat uh, de hoeveelheid coins die op de markt komen gespreid over een bepaalde periode, uh, uh, een bepaalde hoeveelheid zijn. Op basis daarvan investeer je in jouw geloof uh, uh, in, in de toekomst voor cryptogeld aan de ene kant, maar ook op zekerheid dat uh, er niet meer komen dan dat beloofd is. He, dus uh, op het moment dat je naar, naar Dogecoin kijkt, uh, dan weet je als je daar aan begint dat er een bepaalde hoeveelheid komen. He, dus daar betaal je niet al te veel voor, want, uh, enzovoort. Uh, maar op het moment dat Doge dat gaat veranderen en zeggen, nou, nu komt er geen één meer, uh, ja, dan bevoordeelde je de, de, de, de uh, bestaande investeerders enorm. En uh, ja, de, de truc die guldencoin uitgehaald heeft door uh, blokbeloning was duizend per 2,5 minuut. Uh, daardoor kwamen er heel veel guldens op de markt uh, en daardoor zakte de prijs enorm. Uh, door dan als programmeur te zeggen, uh, na anderhalf jaar, en nadat je er zelf heel veel gemind hebt, uh, oh, uh, dat is wel heel veel uh, in de markt en de prijs gaat wel heel erg omlaag. En vervolgens uh, verlaag je de blokbeloning naar 100, de 1000 naar 100, tegen de afspraken in. Uh, de afspraak was dat na vier jaar de blokbeloning gehalveerd zou worden, van 1000 naar 100. Uh, na 2,5 jaar is de blokbeloning ver uh, verlaagd naar 10.000. Dus daarmee bevoordeel je. De, de oorspronkelijke investeerders eh, en eh, benader je feitelijk de toekomstige investeerders maar wie dan leeft eh, dan zorgt en de prijs is bereikt de leverage ja, is eh, bewerkstellend ik denk dat zeg maar, voor, voor de wat kleinere altcoins dat dat, dat, dat wel een verhaal is waar, waar mensen zeg maar, nog zelf een soort actie op kunnen ondernemen, dat dus ze denken nou, daar wil ik niks mee te maken hebben, maar er zitten natuurlijk al heel lang heel veel mensen in bitcoin en die is de zeker de laatste jaren volgens mij toch wel redelijk begonnen om allerlei regels aan te passen Nee, dat is dus niet zo. Bijvoorbeeld, nee. nou, bijvoorbeeld die, uh, uh, was, was het nou recent of moet het nog komen, de halving van de, uh, de blokkenloning? Nou, dat is een regel die uh, in 2009 is uh, vastgelegd. Ja, dat is ja, dus die, die halvering, ah. halvering van de blokkenloning gebeurt eens in de vier jaar. En uh, dat kon je uh, de afgelopen tien jaar al zien aankomen, dat er uh, in aanstaande mei een halvering zou plaatsvinden. Ja, dus u weet, uh, ik moet voor die tijd. Uh, investeren, want uh, daarna komen er nog minder uh, bitcoins op de markt en zullen ze waarschijnlijk duurder worden. Hè? Dus, dat is, uh, dus ik moet er voor die tijd zijn. Op het moment dat je dan uh, de uh, bestaande bezitters nog meer benadeelt door de, de, de halvering, geen uh, halvering te laten zijn, maar uh, gedeeld door 10 uh, ja, dat is jammer voor degene die na jou uh, of na die uh, fractionering uh, instapt. Maar er zijn maar heel weinig mensen die dat zien. Maar de waarheid komt altijd aan het licht. Op het moment dat ik het zeg, dan wordt iedereen boos. Uh, dus ik zeg het nog niet. Dus, uh... Blijven zeggen. Dat dus ja, doe ik ook altijd vooral. Mensen boos blijven maken. Ja, ja, ja. ja misschien heb ik niet voldoende hardheid. En dat ik dat van tevoren weet. Dus dan zeg ik het maar niet. Maar nee, wat wel nodig is, denk ik. Is dat. Uh, en daar wil ik me wel sterk voor maken. Is dat er een soort ethiek. ...cryptogeld ethiek uh, uh, in beeld komt. Waar mensen die, die zich daar druk maken, uh, uh, uh, op de eerste plaats onze gedachten daarover kunnen nalezen... ...en daar zou ik aan toe kunnen voegen. Ja, want uh, ik denk dat het gebruik van cryptogeld uh, wel heel veel consequenties heeft... ...die men nu uh, nog niet overziet. En daar moet over nagedacht worden. Dat ja, inderdaad goeie. goede ja. ja. Ik zou graag nog wel willen weten wat nou de toekomstplannen zijn. Of dat er iets in de pijpleiding zit. Uh, we gaan er binnenkort uh, mensen de straten op met e ingulders. Of hoe, uh, hoe of wat. Ja, nou, uh, dat is bij één woord. En dat is mankracht. Uh, wij zijn uh, van het begin af aan enorm open geweest. Uh, we vragen bij iedere gelegenheid van join the club, doe mee. Maar daar reageert niemand op. Dat is niet zo, uh, ik bedoel, er zijn wel mensen die komen, uh, die gaan ook weer. Uh, we zijn op het ogenblik met, uh, met zes man, een kern van zes man, die iedere maandag vergadert en uh, we hebben al, ik weet niet hoeveel, marketingplannen op de plank liggen, die we simpelweg niet kunnen realiseren omdat we de kennis uh, met betrekking tot marketing uh, beperkt hebben we zijn allemaal vrijwilligers. Uh, er moeten gewoon meer mensen nodig bij, die uh, bij voorkeur professional zijn op hun vlak en iets kunnen betekenen. Dus um, ja, ik ben bang dat dat ook uh, gedreven gaat worden door zwarte zwaan evenementen. Bijvoorbeeld doordat mensen nu thuiskomen, zitten en misschien wat tijd over hebben. Um, maar we hebben zoveel geschreven, er ligt zoveel to do, uh, dat uh, het heel moeilijk is om uh, daar ook prioriteit aan te geven. Uh, alleen al het op maandagavond vergaderen uh, kost voorbereiding, uh, kost vergadertijd. Uh, uh, we, we, we zeggen dat we het eigenlijk in een uurtje moeten kunnen doen, maar uh, de, de, de draaihuis gaat toch altijd door tot, uh, tot midden in de nacht ongeveer. En, uh, ja, en daarna moet het uitgewerkt worden. Zou moeten. He, dus je, we hebben uh, niemand uh, die het, het profiel uh, ...secretaris goed kan vervullen. Uh, we hebben een, uh, nu iemand, uh, hij heet Imke Bart... ...en die leidt de vergaderingen. Hoera! Er komt een beetje structuur in. Uh, we, we vangen de, de to-do's die we met elkaar afspreken op in, in Trello... Uh, ...en proberen dat een beetje te dispatchen... ...dus uh, uit te delen aan degenen die dat, dat kunnen. Uh, maar ja, we hebben handkracht een kracht nodig. En vreemd genoeg komt dat niet uit uh, een community van op dit moment 5800, uh, die nieuwsbrief 5840 58, ongeveer uh, mensen die we daar constant op hebben aangesproken de afgelopen zes jaar. Ja, je kan nu een, dus, op, uh, uh, het, een oproep doen. Misschien dat er nu iemand kijkt die denkt van hé, hey, dat verdoor ik. Ja. Ja. Ja. ja, graag. Dus je graag. Aan. <laughs> het punt is dat... Waar kunnen ze terecht? Uh, nou, op de eerste plaats denk ik, we noemen ons nu het team 2020. Als zijnde de mensen die het uh, met de middelen die we nu hebben uh, gaan aanzwengen, We willen ook met, uh, met ons gezicht naam en toenaam en uh, een klein beetje achtergrond in, in beeld brengen. Zodat er wat, de, de drempel wat verlaagd wordt. Hè. Van, oh, zij doen het ook, dat moet ik ook kunnen. Um, maar uh, je kunt terecht bij, uh, op onze website, in de eerste plaats, uh, dat is e uh, de waar het plaatsvindt is via een, een kanaal, een channel zoals dit, uh, dat heet Discord. Uh, dat is een app op de homepage van ego.org, staat een link naar Discord. Uh, die brengt je gelijk naar ons kanaal. Uh, om het nog laagdrempeliger te maken, zorgen we dat we geen video aanzetten. Uh, we zijn gewoon uh, voice, uh, proberen we het te, te beheersen. Zodat er uh, geen bandbreedte verspeeld wordt op het moment dat het uh, wat meer mensen wordt. Uh, maar ook dat je uh, met, met je gezicht aanwezig bent, dan, dan kun je wat, uh, op de eerste plaats wat uh, uh, op de achtergrond meeluisteren, maar uh, op de tweede plaats ook wat laagdrempeliger deelnemen. Hè? Want uh, je hoeft je haar niet te kammen om eens wat te noemen, uh, voordat je uh, het de video aanzet. <laughs> Zo zie ik eruit als ik net uh, naar bed kom. Uh, <laughs> nee, maar goed. Uh, de, de link is dus Discord. Uh, die link vind je op onze website en dan kom je gelijk in het communicatiekanaal. Uh, daar staat: uh, wij, we hanteren een agenda die beheerd wordt op Google Doc. Uh, daarin plaatsen we uh, de, de plannen voor de komende vergadering, agendapunten. Um, die het wordt eigenlijk al een beetje te laat uh, online gezet. Maar je kunt wel even kijken wat in het verleden uh, allemaal daarin ingezet is. En uh, um, um, um, um, um, um, um. wat we in het begin proberen te doen, is een korte introductieronde van de mensen die zich op dat moment hebben aangemeld. Hmm. Hè, dus dat je dat even de, de nieuwe, ja, Joost mag weten wie het allemaal is. Hè, dus uh, even aan elkaar voorstellen en, en waarom je uh, denkt dat het interessant voor jou zou kunnen zijn. Discord. Ja. Ga, ga jij nou, uh, Rick, ga ja. jij nou uh, e gulden aanschaffen, denk je? Nou, ik heb nu net, net die site voor me, dus dat kan ik zo meteen gaan doen, inderdaad. Ja, ja, ja, ja, ja. Nou, ik heb misschien als tip nog aan degene die luistert, is, er is ook nog een vriendenkampagne van de e gulden die is nog niet benoemd, dus ik, ik kan iedereen oproepen om vriend te worden van EFL. Dat kun je doen door te googlen naar vriend e gulden of op de website e guldenorg uh, Vrij bovenaan staat het dat je vriend kan worden. Als je daarop klikt, kom je op een lijst met allerlei mensen die dat al gedaan hebben in het verleden. En de mogelijkheid voor jou om het formulier in te vullen. Even goed lezen wat de regels zijn. Je moet dan een tweet of een Facebook post of Instagram iets plaatsen dat je dus vriend wil worden. Uh, en als je dat dan deelt met het team, dan krijg jij de beloning die op dat moment ervoor staat. En dan kun je met dat adres... Uh, waarmee je vriend bent geworden kun je andere mensen uitnodigen om dat ook te doen en kun je nog wat extra e-gulders verdienen en op die manier, hoeveel zitten er nog in Gerrit uh, 4 miljoen e-gulders nee niet eens meer uh, die campagnes hebben met name de ambassadeurscampagne die we 2017, 2018 hebben gedraaid uh, heeft een, uh, ja, hebben we een redelijke verspreiding uh, kunnen bewerkstelligen? Toen zijn we eigenlijk ook gegroeid van uh, 3.500 abonnees naar, uh, naar deze 6.000 Maar of ik wil heel even zeggen: ik wil nou weten hoeveel e-gulders er nog over zijn voor de vriendencampagne. Want de iedereen die kan dus 3,5 miljoen e-gulders ja. zijn en nog uit te delen. En die kan iedereen zo opvragen. En dat is in principe minder dan een minuut werk. En dan heb je wat e-gulders om mee te oefenen. Of uh, he, stel dat je nog nooit met cryptogeld uh, geen ervaring hebt. Dan kun je op die manier vrij lage drempelig dat opdoen. En misschien heb je dan wel allerlei vragen. En die kun je dan in Discord gaan stellen. Ja, maar de beste manier. Ik ken wel de Rick, die, uh, die heeft al wel uh, cryptogeld. Dus die hoeft niet meer te oefenen. Alhoewel, EFL.nl uh, is misschien wel een eye-opener voor je. Um, maar uh, het beste wat je kunt doen is uh, melden dat je uh, wel e-gulders wil hebben dus als uh, Rick uh, uh, aankondigt dat hij wel e-gulders wil hebben uh, dan uh, kunnen wij dat publiceren en uh, dan komen de e-gulders naar jou toe daar moet je wel iets voor doen neem ik aan dus als jij iets te bieden hebt Rick in ruil voor die e-gulders uh, is... dan is dat de manier waarop het gaat gebeuren uh, kortom een marktplaats ja, dus, uh, ik denk dat we uh, uh, daar uh, ons uh, uh, bij prioriteit 1 druk om gaan maken dat uh, een goede marktplaats komt. En daarvoor hebben we volgorde nodig, omdat je uh, op die manier uh, een, goed, een goede betaal-extensie uh, en voor iedereen toegankelijk uh, uh, op de ego, de blockchain, krijgt. Mm. Voor ons was het even duur, maar uh, als vrijwilligers, uh, maar de merchant, voor de merchant is het gratis. Maar die, oh die, die komt er dus ook echt aan, die marktplaats? <laughs> ja, maar wanneer, dat weet ik niet. Dat hangt okay. echt af van de, de hoeveelheid uh, de vrije <laughs> tijd die mensen bij elkaar kunnen scharen. Dus ze zijn nog aan het bouwen? Of, of hij moet nog gebouwd worden? Ja, ja. Ah. ja er zijn al uh, uh, twee marktplaatsen geweest. Uh, de eerste uh, was, uh, uh, ja, die heeft van het begin gedraaid, de, uh, de eerste drie, vier jaar pak een beet. Maar omdat daar zo weinig op gebeurde... ...het moet ook allemaal onderhouden worden en, en gedaan... ...is dat even in de ijskast gezet. Dus die kunnen we oprakelen. Eh, er is ook een nieuw initiatief geweest op basis van nieuwe technologie. Eh, want ook die, die eerste marktplaats... Eh, ...ja, op het moment dat je eh, een website maakt zes jaar geleden... ...dan is die nu oud. Ja. En dat geldt ook voor, voor zo'n zo marktplaats. Dus dat moet je uh, up-to-date blijven houden. En uh, je moet een beetje comparable blijven met... Uh, met andere marktplaatsen. Dus, uh, ja. En met alle hands aan dek wat dat betreft. Ja. Dus, uh. nou, wat je bijvoorbeeld in de Bitcoin Cash Community ziet. Die stelt trouwens bij EOS doet dat ook geloof ik. Die, hebben dan, die gebruiken de blockchain ook als database voor uh, tekstberichten. Dus die hebben een soort uh, social media platform gebouwd. En dan wordt steeds op de blockchain worden dan, uh, berichten gepost. Hè? Want je kan net bij Bitcoin kan dat ook. Dan kun je een stukje tekst ja. uh, in een transactie doen. Dus dan hebben ze een soort uh, twitter achtig platform. Zou je dat ook met uh, Egel kunnen doen? Ja, maar uh, iedereen is vrij om te doen met Egel wat hij wil. En uh, ik als uh, programmeur heb het al lang uh, gedaan. Ik heb diverse tests mee, uh, mee uitgevoerd. Die kun je terugvinden in de blockchain als je weet waar je moet zoeken maar um, uh, daar is de blockchain niet voor bedoeld uh, waarom zou je uh, ja, misschien om anonimiteit uh, in uh, dat wat je publiceert uh, te bewerkstelligen maar er zijn andere voorzieningen voor uh, op het moment dat je dit soort grappen gaat uithalen met een blockchain... dan zal het de bloating van jouw chain uh, heel snel dichterbij komen. Maar ja. uh, dus, uh, iedereen is er vrij in. En de reden waarom dat ook niet uh, heel zwaar op bitcoin gebeurt... omdat het veel te duur is. Ja, ja. Een, een bericht op de bitcoin-blockchain plaatsen, is hartstikke duur. En op uh, de bch-blockchain is het hartstikke goedkoop. En op uh, de eigen blockchain kost niks. Ja. Uh, maar het blijft wel eeuwig, eeuwig geballast. Uh, en niet helemaal waar, want uh, er is ook nog een mechanisme als pruning. Dus die tekst die verdwijnt wel. Uh, maar ook weer niet voor de echte core servers die de hele blockchain willen draaien. Uh, ja, binnen de. Ja, ze hebben dat gedaan. Die, dat heet dan bij Bitcoin Cash heet dat memo. En dat draait ook tevens ja, ja. die van, uh, van BSV. Die, die, die, die doen ze ook. En dat was omdat op Twitter en Facebook werden in één keer allemaal mensen verwijderd. Vanwege ja. afwijkende mening. En hun waren tegen censuur en daarom hebben ze dat als een alternatief gedaan. Van kijk, je hebt social media, het kan nooit meer verwijderd worden. Dus, maar er zijn blockchains die daar speciaal. ...voor opgezet zijn. Mm -hmm. uh, Steamit. Uh, ja, ja. waarom, waarom gebruik je dat niet? Dat je leuk de, de, het. Is, nee, het is, nee, het is een marketing truc. Ja. Uh, het is een gadget rond de chain, waardoor die chain leuker gemaakt wordt. er gebeurt veel meer. Gebruik, gebruik, hè? Ik ben toen ook meer Bitcoin Cash ja. aan het kopen. omdat ik er zoveel discussies ja. had. Dus ja, zorg ja. uh, zorgt ervoor. Het ja, ja, je... leven ook. Uh, ...krijg ook nadelen aan. Wat uh, ik wel heel positief zou vinden... ...en daar ben ik dus zelf mee bezig... ...is uh, uh, uh, ervoor te zorgen dat je een beursfunctie... ...op de blockchain hebt. Dus puur dat je met een, een explorer... Uh, uh, ...transacties in beeld krijgt... Mm -hmm. ...en uh, dat je uh, kunt handelen... Op de blockchain. Dus kopers en verkopers worden bij elkaar gebracht middels uh, merchant functies. Me, ja, middels exchange functies. En die Exchange zelf is, kan anoniem zijn. Dus, uh, en die Exchange uh, kan opereren op basis van trust. Doordat die volgens een voorgedefinieerd protocol uh, oprecht blijkt te zijn. En uh, doet wat hij belooft te doen, en dat kun je met een explorer controleren, uh, kun je uh, uh, exchange functies bouwen op de blockchain. Nou, dat is een monetaire functie. En die vind ik wel thuis horen op, uh, op een blockchain. ja. ja. Ik zie... Nou <laughs> hebben Misschien, we toch een uh, beetje de toekomstplannen er nog uit weten te futselen, Johan. Heb nou, dus, je nog meer zijn... toekomstplannen? <laughs> ja, er zijn er echt wel meer. Ja, nou, vertel, vertel. We maar zijn, ik nou, denk zijn dat, toch wel uh, een paar uur bezig. dus. Uh... Ja, nee, maar kijk, het, uh, um, uh, het belangrijkste, kijk, we hebben de toekomst ook een beetje opgedeeld in uh, korte termijn en lange termijn, mm -hmm. strategisch en uh, tactisch. Um, ik denk dat tactisch uh, een, een vernieuwd spaarplan, toch? Uh, in de planning staat, uh, maar vooral die, die marktplaats, uh, uh, aansturen op, uh, op merchant functies en ja, uh, yeah, uh, ik, uh, ik heb het hier op, uh, op een rijtje staan. Uh, we hebben, uh, laat ik zo zeggen, uh, ik heb een, een nieuwsbrief uh, bij elkaar geschreven uh, met, uh, met de ideeën die, die er lagen, niet per se mijn ideeën, maar uh, de ideeën van het uh, team zoals we dat nu hebben. Uh, en dat wilden we met de nieuwsbrief versturen gisteren. Maar uh, we zijn teruggevloot omdat dat 10 A4'tjes uh, was. Dat uh, uh, een, beetje, een beetje veel voor, uh, voor nu. Dus we gaan het opknippen in, uh, in een aantal stukken. De uh, eerstvolgende nieuwsbrief uh, zal waarschijnlijk de presentatie van ons team zelf zijn. Hè? Dus de, de, de gezichten, de ambities en uh, echt ook een uitnodiging om in dialoog die te treden met ons. Uh, dus dat Discord uh, komt in, in beeld en, en dat soort zaken. Uh, en uh, de eerst volgende zal, de daaropvolgende, zal toch een beetje eigenlijk zijn van de, van de geschiedenis van, van E-Gulden. Die, uh, die nu toch wel redelijk aan, aan bod is gekomen. Maar uh, dan even concreet op basis van highlights. Um, um, ja, daarna gaat het over het, uh, de roadmap. Hè, dus de, de korte termijn strategie. En de volgende zal zijn, uh, de, de, de, ethiek, uh, de, de, de, de, uh, ja, de lange termijn, uh, gedachtes gedachten over cryptogeld in de maatschappij, uh, de, de, de plus in de en de minnen en de soort zaken. Ja, goed, ik, uh, ja, dankjewel in ieder geval voor het, uh, ja, voor je bijdrage. En, uh, goed, ja, dat was het.